7 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS Journaal. Zo'n 60 wetenschappers waarschuwen in een brief voor de gevaren van de inzet van apps bij de bestrijding van het coronavirus, zoals het kabinet vorige week aankondigde. De wetenschappers zeggen dat goed in de gaten moet worden gehouden of de apps effectief en betrouwbaar zijn, anders ontstaat er een vals gevoel van veiligheid met daarmee een grote risico dat het virus zich verder kan verspreiden. Het Internationaal Monetair Fonds schrapt een deel van de schulden van 25 van de armste landen ter wereld. Het gaat om 19 Afrikaanse landen en onder meer Afghanistan, Haiti en Nepal. Het IMF wil ze met de kwijtschelding helpen bij de bestrijding van de corona-uitbraak. Er is een bedrag meegemoeid van omgerekend 458 miljoen euro. President Trump heeft in een briefing fel uitgehaald... naar kritiek op zijn beleid om het coronavirus te bestrijden. Hij reageerde onder meer op een reconstructie van de New York Times... waaruit naar voren kwam dat hij verschillende adviezen en waarschuwingen... over de epidemie heeft genegeerd. Topadviseur en viroloog Fauci zei eerder... dat een eerdere lockdown mensenlevens had kunnen sparen. Bij twee zendmasten voor telecommunicatie in Almere Haven... heeft gisteravond brandgewoed... Volgens de brandweer waren het kleine branden die snel geblust kon, konden worden. De afgelopen tijd zijn er meer branden gesticht bij telefoonmasten. Mogelijk hebben die te maken met complottheorieën op sociale media... waarbij de nieuwe 5G-technologie in verband wordt gebracht met de uitbraak van het coronavirus. In de is Dirk van der Broek overleden... de grondlegger van de gelijknamige supermarktketen. Dirk van den Broek begon in 1939 op een melkkar in Amsterdam. In 1942 opende hij een melkwinkel... gevolgd door de eerste zelfbedieningszaak van Amsterdam in 1948. Na uitbreidingen en fusies heeft de keten nu 204 winkels... en ruim 22.000 medewerkers. 120 filialen heten nog steeds Dirk. Dirk van den Broek was 96 jaar oud. Het weer, wolkenvelden in de loop van de dag vanuit het zuiden, meer zon. Het is droog en met een matige noordenwind wordt het een 9 tot 12 graden. Morgen... ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 in cirkus zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In cirkus ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels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 Zo kunnen we met een gerust hart blijven geven. Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Fuck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 We're the ones who dream we all dream of, oh, please. boy no. versus girl in the world.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 I know you refuse to be held down anymore Don't drink at nothing, nothing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 We moving. het ritme van Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl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 Là-bas, dans l'eau Succesvolle Ik